Mij is dat alles heel goed. Nou, dan gaan we verder vandaag um, met onze thema over geloof. En ik weet dat we heel ver zijn gekomen, maar we gaan vandaag nog een stukje erover praten. En ik geloof dat God grote dingen heeft voor zijn gemeente dit jaar en voor ons leven. En wij moeten een leven leiden vol geloof, zodat we niet opgeven. Amen. Um, laten we even gaan opstaan en we gaan lezen in Marcus hoofdstuk 5, hoofdstuk 5 vers 35 en 36. Ik wil ook alle um, luisteraars die luisteren via uh, Radio Radio Dios, Ik wil een zegen van jullie verklaren van vanochtend en blijf luisteren. Het wordt een heel gezegende woord van God. Ook degene die ons kijkt via Facebook wordt zegen. En God is bezig. Marcus hoofdstuk 5 vers 35 tot met 36. Amen. Zegt volgende. Uh, terwijl hij nog spraak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen uw dochter is gestorven waarom valt gij de meeste nog lastig en dan vers 36 zegt: en Jezus de stond gehoord hebben het woord dat er gesproken werd zeide tot het overste der synagoge vrees niet geloof Alleen, Zeg samen met mij, vrees niet. Geloof alleen. Halleluja. Dank u vader voor uw woord. Spreek tot ons hart vanochtend, heer. Terwijl we dieper gaan in uw woord. Terwijl we meer gaan ontdekken in uw woord, heer. Spreek tot ons. En dat u ons zal gebruiken in uw koninkrijk. Om veel dingen te doen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Halleluja. Hier is een mooi verhaal over uh, ja, uh, Jairus. Hij was, hij, hij was een, een heel bekende persoon in, in, die, in die gebied. En hij ging naar Jezus om iets te vragen. Zijn dochter was ziek. Dus hij had gehoord dat Jezus mensen geneest En hij ging naar Jezus om iets te vragen aan Jezus. En... Jezus was bezig met mensen te genezen en er kwam een vrouw die was ook ziek en Jezus ging haar genezen. Um, en terwijl dit allemaal gebeurt, um, zeg, komt iemand en zegt tegen je: ja, dus luister, je hoeft niet meer Jezus te roepen of je moet niet meer hem naar je huis brengen, want je dochter is al overleden, dus het heeft geen zin meer om, om hem naar, naar je huis te brengen. En Jezus hoort dat en hij zegt: luister, Jairus, vrees niet, geloof alleen maar. Geloof en het gaat, iets, iets groots gaat gebeuren. En vandaag wil ik spreken over die twee, die, die twee um, woorden: vrees en geloof. Vrees en geloof. Iedereen is wel bang voor iets. Iedereen vreest wel iets. En het is normaal in de mensheid om um, bang te zijn soms voor dingen. We zijn soms bang en soms krijgen we slechte nieuws. Zoals Jairus kreeg die slechte nieuws van het is over. Het is klaar. Zij is overleden. En wat kunnen we doen met die vrees? Wat kunnen we doen um, met met die vrees die soms naar ons komen om ons te, te laten um, zakken in onze depressie, in onze um, um, zwakheden. En dat we niet meer kunnen opstaan. Wat kunnen we doen tegen die vrees? Nou, um, Er zijn verschillende soorten vrees of angsten. Mensen hebben angst voor vallen. Dat ze iets, iets niet goed gaat doen en dat het niet goed uitkomt. Sommigen zijn bang om um, verplichtingen te nemen of ver, verplichtingen na te komen. Um, sommigen zijn angst voor hun financiën. Anderen zijn angst om hun doelen te bereiken. En anderen zijn ook uh, angstig om um, afwijzing te krijgen van iemand. Dat die niet geaccepteerd wordt in bepaalde groepen of in bepaalde... Um, Samenkomsten. En mensen zijn angsten voor verschillende dingen. En die, die angst kan ons helemaal um, kapot maken, helemaal breken. En ons niet laten leven, het leven dat God voor ons heeft. En vandaag gaan we bekijken hoe we tegen die angst, tegen die vrees kunnen gaan. En hoe wij uh, sterke gelovigen kunnen zijn en ons geloof kunnen gebruiken om dit te overwinnen. Dus het is een, een boodschap voor iedereen. Het is een boodschap van, van versterking. Een boodschap die we elke dag kunnen gebruiken. Um, Wat is angst? Ik heb gekeken en in de, angst in, in de woordenboek staat, het is een onaangename emotie veroorzaakt door de dreiging van gevaar, pijn of letsel. Het is een onaangenaamde emotie die die ons um, bang maakt, die ons um, dreigt met een gevaar met iets dat ons pijn gaat doen of een lessen gaat veroorzaken. Het is iets die ons helemaal laat schrikken en trillen en het, het kan heel schadelijk zijn voor ons. En angst en vrees kan eerst het nummer één Um, vijand van geloof. Het kan je helemaal kapot maken dat je helemaal niet meer kan zien wat God kan doen in jouw leven. Het kan je helemaal kapot maken dat je niet meer verder kan kijken um, dan wat je ziet of wat je denkt dat gaat gebeuren in jouw leven. Um, sinds we klein zijn, sinds ons ge geboren, dan hebben wij Vrees, hebben wij angst. Er zijn twee dingen die een baby angst voor is en dat is vallen en een hard geluid. Dus als je, als je, toen ik mijn dochter nam op mijn armen, de eerste ding wat ze deed was, ze was bang om te vallen. Dat is een vrees die een baby krijgt vanaf geboorte. Die is bang om te vallen. Of als die een heel hard geluid ho hoort, dan gaat die ook schrikken, dan is ze ook bang. Dus die twee zijn gekomen, die komen al met ons mee, hier op aarde. En naarmate wij gaan groeien, dan krijgen we steeds meer, uh, worden we steeds meer bang voor dingen. Bijvoorbeeld als een baby gaat groeien, en die is uh, een paar maanden, dan wordt hij ook bang voor dieren. Als een dier komt, dan gaat hij ook uh, een beetje schrikken. En naarmate die uh, groter wordt, dan wordt hij bang voor verschillende dingen. En dan op een gegeven moment als, als die baby um, jou ziet en dan ga je weglopen, dan wordt hij ook bang en dan ga je ook huilen. Want dan steeds meer krijgt hij die, die gevoel van angst, van bang, van vrees. En, en heel vaak gaat die gevoel steeds meer groeien in ons leven en worden we soms wel slaaf van angst, slaaf van vrees. En kunnen wij geen goede beslissingen nemen in ons leven, kunnen wij niet het leven leven die God voor ons heeft nou hier als we teruggaan naar het verhaal dan was Jair uh, ja dus helemaal ingestoord hij, hij, hij, hij dacht Jezus kon zijn dochter genezen maar op het moment dat Jezus op um, het punt was om naar zijn huis te gaan krijgt hij die, die slechte nieuws krijgt die slechte nieuws van Luister Jairus, het heeft geen zin meer. Uw dochter is overleden. En op dit moment kon hij helemaal instorten en helemaal um, zakken in zijn depressie, in zijn verdriet en niks meer zien. Dus Jezus, die was daar bij Jairus en Jezus, die, die, die hoorde die nieuws. En, hij, en Jezus ging gelijk reageren op die nieuws gelijk ging Jezus reageren op die nieuws want Jezus wist dat die nieuws gaat hem helemaal laten instorten helemaal laten zakken en hij gaat niet meer zien wat God kan doen in zijn leven dus Jezus luistert dat en dus Jezus kijkt naar hem toe en Jezus zegt luister vrees niet geloof alleen maar halleluja Vrees niet, geloof alleen maar. Die man was op het punt om in te storten. Op het punt om helemaal te, te zakken in zijn, in zijn verdriet. En Jezus zegt, hé hey, luister. Vrees niet, geloof alleen maar. En heel vaak komen wij in een situatie in ons leven waar we helemaal geen uitgaan meer zien, dat we helemaal angstig worden en vrezen. En Jezus wil ons vertellen ook, hey, luister, vrees niet, geloof alleen maar. Geloof alleen maar. Halleluja. Vanochtend wil ik tegen jou zeggen, in deze serie van geloof, geloof alleen maar. Vrees niet. Vrees niet, geloof alleen maar. Ons geloof, die vecht dag en nacht tegen angst, tegen vrees, tegen al die emoties. Ons geloof is dag en dag aan het vechten tegen die dingen. Hoeveel hebben we uh, meegemaakt dat je, je je denkt dat je een slecht nieuws gaat horen en dan je begint al te voelen van het gaat niet goed komen. Huh? Bijvoorbeeld je hebt een, um, een tentamen gedaan huh, Karen? en je weet je hebt het niet goed gedaan en je, je wacht op de cijfer en je begint al angsten te worden van, oh man, ik ga het niet halen. Dit ga ik niet halen. En dan begint het al te werken in je leven, die gevoel. En de geloof, die, die, die heeft een stem daarin te zeggen van, luister, geloof. Je gaat het wel doen, je gaat het wel halen, geloof. Maar vrees komt eraan en die wil ons helemaal laten instorten. Vrees niet, geloof alleen maar. Nou, laten we even gaan naar 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 7. Halleluja. 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 7. En het zegt hier, want God, want God heeft ons niet gegeven een geest van Lafhartigheid, in andere vertaling zeg vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Amen. God heeft ons niet een geest gegeven van lafhartigheid, van vreesachtigheid. God heeft ons niet een geest gegeven die ons bang maakt, of die ons bang wil, of die ons toelaat om, om vreesachtig te zijn nee, hij heeft ons een geest gegeven van kracht halleluja van kracht, daarom als wij vrezen, als wij angstig zijn moeten we altijd naar hem komen want hij heeft ons zijn geest gegeven en zijn geest die geeft ons kracht, halleluja hij is gekomen om ons vrees weg te nemen, halleluja Hoeveel hebben we de Heilige Geest van God hier vanochtend? Amen. Dus die Geest is gekomen om ons overwinning te geven over vrees, over angst. Halleluja. En we, we moeten um, kijken dat soms kunnen we voor kleine dingen een heel grote ding van maken, omdat we vrezen. En dan is ons leven, die ons, we kunnen niet verder groeien want we zitten in een angstige situatie, een, een vreesachtige situatie en het is soms iets heel kleins. Maar omdat we vrezen, omdat we angstig zijn, kunnen we niet verder groeien. Um, ik herinner nog toen ik uh, klein was en uh, ik kan een voorbeeld geven voor jullie van uh, wanneer ik angstig was of vrees had. Ik woonde ik, ik, ik nog um, op Aruba en mijn, mijn oom was bij ons en, en hij sliep in de woonkamer. En een keertje had ik een nachtmerrie. Hoeveel van jullie hebben ooit een nachtmerrie gehad? En, maar die nachtmerrie was echt heftig en ik word wakker en, en ik kom rennen zo naar de woonkamer en hij kijkt naar mij zo en zei, rustig, rustig. Het is maar een droom. Het is maar een nachtmerrie. Het is niet echt. Het is maar een droom, het is maar een nachtmerrie, het is niet echt. En toen begon ik beter te concentreren in de dag van, oké, okay, hij, hij heeft gelijk, het is maar een, een nachtmerrie. Dus ik was helemaal geschrokken, en, maar omdat hij sprak een woord naar mij toe en zei, het is maar een nachtmerrie, het is niet echt, ging ik zijn woord geloven en zijn woord kwam boven wat ik net gedroomd had. En zo is het ook bij Jezus. Soms zitten wij in een situatie, in een nachtmerrie. En we schrikken van onze nachtmerries. En we rennen, we schreeuwen. En Jezus zegt, vrees niet. Geloof alleen maar. Halleluja. Het is maar een nachtmerrie. Het is niet echt. Ik ben echt in jouw leven. Jezus is de echt in ons leven. Jezus is de waarheid in ons leven. En daarom zegt hij, vrees niet, geloof alleen maar. Jardus was ook in een nachtmerrie. Hij was helemaal geschrokken daar. Hij wist niet wat hij nu moet doen. Het is over, het is klaar. En Jezus zei, hey, vrees niet, geloof alleen maar. Halleluja. En soms leven wij in onze nachtmerries... En we vertrouwen niet op God. En we vertrouwen niet aan, aan zijn woord. Die zegt, hé, hey, luister. Vrees niet. Geloof alleen maar. Um, een volgende punt wat ik wil delen met jullie van, vanochtend is dat. Heel vaak gebruiken wij ons angst en ons Vreest, heel goed. Maar ons geloof gebruiken we heel slecht. En wat wil ik hiermee zeggen is dat... Heel vaak... Wij zijn... Um, we hebben de mog mogelijkheid om iets... Een hele situatie te verzinnen... Met ons angst. En met ons vrees. Bijvoorbeeld... Je, je, ik stuur mij mijn kind bijvoorbeeld met iemand om naar een speeltuin, dan kan ik thuis denken van, oké, okay, hij zit op de, uh, op de speeltuin en hij gaat vallen misschien, hij kan vallen van, van, van die speeltuin. En, en je begint dingen te verzinnen, je um, mag um, je begint dingen te, te zien in je hoofd, die niet is gebeurd. Maar omdat je angstig ben, omdat je vreesachtig bent, dan begin je al die, die, die, die film te draaien in je hoofd. van um, Hij gaat vallen en, en ik ben daar niet, dus ik moet daar naartoe rennen. Dus ook al is iemand bij hem, maar ik, ik, ik, en dan begin je al die angst te voelen. Van, en als hij valt, dan moet hij hier naartoe komen. Dan wat ga ik doen als hij valt? En een hele film begint te draaien in je leven, in je, in je hersenen. En er is niks gebeurd. Er is gewoon niks gebeurd. Men zegt dat vaak 80% van dat dat de dingen die wij vrezen, gebeuren nooit. Het is gewoon dingen die wij vrezen omdat we het helemaal een film van maken. En we, we beginnen erover te, na te denken, maar er is niks gebeurd. En heel vaak leven wij een leven van dingen te verzinnen, die niets is gebeurd. Het is niet gebeurd, maar wij zijn zo angstig. En we zitten daar zo vast aan dat wij niet verder kunnen als gelovigen. En dat wil God van ons wegnemen. Maar diezelfde um, um, ab, uh, capaciteit om dingen te projecteren uit angst... we kunnen die ook gebruiken om dingen te projecteren in geloof. Amen? Soms komen mensen naar voren en zeggen... Pastoor... Um, mijn vader weet ook, sommige mensen komen, pas op, bid voor mij, ik ben ziek. Maar die persoon die, die komt en die krijgt gebed, maar je voelt van, ja, die persoon is gekomen, die, die, die projecteert het niet. Die ziet hemzelf niet genezen. Veel mensen komen naar God en vragen dingen, maar ze zien hunzelf niet met wat ze vragen. En mijn uitdaging voor jullie vanochtend is om die angst te overwinnen en een leven van geloof te, te leven. Is je neemt die, die capaciteit die je hebt om angst te projecteren, je haalt het weg, weg uit angst en je gebruikt het in geloof. En je gaat dingen projecteren in geloof. Bijvoorbeeld, een voorbeeld net van de kind die gaat naar de speeltuin. En dan ga je dingen projecteren. maar nu gebruik je in geloof. Dan zeg je. Hey, mijn kind die wordt een voorganger. Ik zie hem al spreken. Ik zie zij al aan het zingen. Ik zie um, hem al aan een, een goede studie. Ik zie hem al groeien in geloof. Ik, ik zie. Dus je begint. Je haalt het weg uit angst. Die, project, die, die projectie. En je gebruikt het in geloof. Amen. Zijn jullie klaar voor dat? Als we hier naar de naar gemeente komen. We projecteren een volle gemeente. Halleluja. Als ik naar de Bijbelstudie kom. Ik projecteer een volle bij, Bijbelstudie. En dus we halen alles. Uit angst. Uit vrees. Gaat het niet werken? Hoe gaat? Nee. We halen het allemaal uit, uit angst en vrees. En we projecteren in geloof. En dit is de uitdaging. En daar moeten we aan werken. Want dat is wat God ons geroepen heeft. Dus je Pak die capaciteit en je gebruikt het in geloof. In 1966 was een serie gekomen op tv en die heette Star Trek. Hoeveel mensen kennen Star Trek? Star Trek. Het is voor mij tijd, misschien. Um, Star Trek. En in die tijd was je had niet te veel opties op tv. Dus of je keek Star Trek of je keek novellas. Dus ja, Star Trek is beter, voor mij dat. Maar het was um, een serie, en die serie was dat um, er waren een groep mensen en ze gingen door de, door de hele lauf, um, zweven en naar planeten, et cetera. En, en in die serie waren een heleboel dingen die modern waren, dingen die niet bestonden. En, en mensen gingen zo lopen. In die serie en plotseling ging die deur open en ze konden langs de deur en mensen gingen liggen zo op een op een bed en ze konden binnen zien van, van hun lichaam allemaal dingen die niet bestonden maar ze hebben een onderzoek gedaan en ze hebben gekeken dat die serie heeft um, veroorzaakt dat veel van de, de um, technologie die we nu hebben is gekomen door die serie want mensen gingen kijken en mensen dachten van, hé, hey, misschien kan dat wel, misschien is het wel mogelijk. En veel van de ontwikkelaars, die, die dachten van, hé, hey, ik heb dit gezien en het is interessant, ik denk dat het wel kan. En ze gingen werken aan wat ze zagen in die serie, dingen die men nooit eerder had gezien. Maar omdat ze op die moment zagen, ze dachten van, het is wel mogelijk. En vandaag hebben we um, MRI's waar je ligt en ze kunnen je hele lichaam zien. Vandaag loop je door een deur en die deur gaat gewoon open. Zonder dat je niks zegt. En die gaat gewoon open voor jou. Vandaag um, kan je zitten in een bureau en kan je praten met iemand ver van jou. En, en je kan zijn gezicht zien. En toen de tijd in die serie was het heel bijzonder. Ik dacht van wauw. Maar men begon te zien wat... ...wel misschien mogelijk was. En ze begonnen aan te werken. En dat is een hele mooie documentaire. Je uh, kan kijken, het is... Um, ...hoe Star Trek verandert um, de wereld. En het is... ...en ze laten zien hoe... ...hoe mensen en veel van die... ...die, die, die, die genies, die techneuzen... ...ze gingen kijken en ze gingen doen... ...wat ze zagen. Want ze zagen het... ...en ze projecteren dit. En mijn vraag voor ons allemaal is, zien wij dingen wel in geloof? En als we het zien, dan gaan we het ook projecteren. Als je voor genezen gaat, dan moet je het kunnen zien. Als je voor een volle gemeente gaat, dan moet je het kunnen zien. Als je voor, voor wat, wat dan ook in je leven, dat God wil jou gebruiken, je moet het kunnen. Zien. Als je niet ziet, als je niet projecteert, als je niet denkt van ik zie mezelf al daar, dan gaat het niet gebeuren. En het is bijzonder hoe, hoe zo'n serie zoveel dingen heeft veroorzaakt. Want mensen begonnen te zien. Het is wel mogelijk. Amen. Het is wel mogelijk. Dus ik ga het doen. Mijn vraag van jou is vandaag, kan jij het zien? Kan je zien wat geloof in jou wil vertellen? Kan je zien wat um, God in jou wil zegt, zetten? Kun je zien wat God jou wil geven? Kun je het zien? Als je het ziet, gaat het ook gebeuren. En nou, hier was Jairus helemaal ingestort. En Jezus zegt, vrees niet. Geloof alleen maar. Want Jairus kwam naar Jezus. Hij zag wel zijn dochter aan het genezen. Want hij, anders zou hij niet komen. Dus hij kwam omdat hij zag van hij heeft andere genezen. Dus als ik ga, dan gaat hij naar mijn huis en dan wordt mijn uh, dochter genezen. Dus hij zag het. Maar toen hij die slechte nieuws kreeg van het, zij is overleden, dan zag hij het niet meer. Want het het kan niet meer, het is, hij zag het niet meer. Daarom was Jezus snel aan het reageren en zei, luister, ja dus, vrees niet. Dus dezelfde projectie die je had in je geloof, je moet die blijven houden. Vrees niet, geloof alleen maar. Halleluja. Geloof alleen maar. Blijf projecteren wat je hiervoor gekomen bent. Blijf projecteren je wonder. Blijf projecteren wat je... Wat je van gedacht had. Blijf projecteren jouw geloof. Halleluja. Stop niet met het zien gebeuren in jouw leven. Het is nog niet gebeurd, maar blijf nog projecteren. Blijf nog aan het kijken. In de Bijbel zien we ook een ander verhaal. En die is van die twaalf spionnen. Mo Mozes wilde um, belofte land bereiken... Of binnen, binnen gaan. Dus hij stuurde twaalf spionnen. één van elke staan van Israël. Om te gaan bezichtigen. Kijken hoe die land eruit zat, Hoe die mensen waren. Uh, hoe het beste manier om binnen te komen. Dus ze gingen daar naartoe. En ze gingen. En ze bleven daar veertig dagen, zegt de Bijbel. En daarna kwamen ze terug met een rapport. En die rapport was verdeeld. Want er waren twee van die spionnen die een hele andere um, beeld had dan die andere tien. En die twee spionnen waren uh, Joshua en Caleb. En de tien uh, mannen zeiden van, ze waren allemaal eens met één ding. Ze waren allemaal eens, van: het land heeft veel goede dingen. Het heeft uh, grote uh, fruit, ze hebben zelfs... Um, uh, fruit gebracht naar, naar, naar, naar hen toe. De, de, het was een hele goede land, een hele goede, ze, het, het had van alles. Maar toen het, het kwam over hoe de mensen daar waren, dan waren het twee verschillende beelden. De tien spionnen zeiden van, die mensen daar zijn te sterk voor ons. Die mensen daar kunnen wij niet gaan veroveren. En, en ze zeiden van, we zijn net, um, uh, we, zijn, we zijn kleine, um, hoe noem je dat, springhannen voor hen. We zijn niks voor hen. Dus ze projecteerden een nederlaag. En ze zeiden, we gaan het niet halen. Dus hun projectie was een nederlaag. En toen kwamen Joshua en Caleb en die zeiden van, nee. We gaan ze zeker overwinnen. God heeft ons al de land gegeven. We gaan ze helemaal veroveren. Het is voor ons. We gaan het overwinnen. Ze hadden een hele andere projectie. Ze hebben hetzelfde gezien. Maar met verschillende projecties. Eentje zag nederlaag. Tien. Twee zagen overwinning. En het volk. Die hoorde allebei de rapporten. En die zeiden van welke kant hebben ze gekozen? Van de tien spionnen. En die zeiden van... Kijk Mozes, wat je hebt gedaan met ons. Je bracht ons helemaal uit de hipte hier naartoe. En nu gaan we... Um, en nu kunnen we door land niet binnen. Breng ons terug naar Egypte. We gaan het niet halen. Breng ons terug. Ze waren woedend. Want ze gingen projecteren... wat die, ander, die tien spionnen had geprojecteerd. En weet je... Heel vaak... Is de stem van mensen die geloof hebben in jou zijn weinig, er zijn maar twee uit twaalf. Dat zijn heel weinig, want vaak wil mensen of geloven mensen niet wat God allemaal in je leven kan doen. De meerderheid die waren van het gaat niet het gaat niet gebeuren. Halleluja. Ga niet gebeuren. Zelfs dat gebeurde toen ik het uh, uh, uh, bedrijf ging beginnen. Veel mensen zeiden: Ga kan niet. Ga niet gebeuren. Maar God is trouw. God zet iets in jou zodat je die projecteert. Halleluja. Net als die beamer. Die beamer hier. Je kan hier achterzien wat in de computer staat. Het is jij die moet projecteren. Als jij het niet ziet, gaat het ook niet gebeuren. Dus die, twaalf, die, die twee spionnen zeiden, we gaan het wel halen, kom op jongens, kom op. Het lukt ons wel. Het lukt ons wel. Maar ze waren, de volk was helemaal woedend en, en ze, waren, ze waren zelfs um, ze waren zelfs bang voor hun eigen leven. Maar weet je wie het land heeft bereikt uiteindelijk na vele jaren? Niemand van die volk was overgebleven. Alleen hun kinderen. En er bleven nog maar twee van de, van de uh, vorige generatie. En die waren Joshua, Joshua en Caleb. Omdat ze hadden gezien. Halleluja, Omdat ze hadden geprojecteerd. En als je niet projecteert, lukt het niet. En dit is de uitdaging voor ons allemaal. Zijn we klaar, zijn we bereid om te projecteren? Dus um, in het leven van geloof moeten we heel vaak dingen gaan projecteren die niet mogelijk zijn. Maar wij moeten het kunnen zien. Vraag degene dat jou is: kan jij het zien? Kan jij het zien? Halleluja. Kan jij het zien? Net als, um, net als die Star Trek. Het waren allemaal rare dingen. Niemand had dit ooit gezien. Maar er was een projectie gekomen. Dit kan wel. Dit is wel mogelijk. Gingen mensen over nadenken. Halleluja. Dus als we projecteren, kunnen we het wel zien. En, en dat, als we gebruiken met wat we vorige week hebben geleerd, heel vaak zet God wel iets aan ons. Heel vaak projecteert God en zegt hij tegen ons. Luister, um, hij, hij laat je zien hoe jij met iemand gaat praten over geloof. Of hij laat je zien in een droom hoe jij iets gaat bereiken. Of hoe jij iets moet doen voor hem. En hij wil dat je dat ook gaat doen. Hij projecteert dat in jou. Maar de vraag is, zijn, is ons geloof zo ver om te doen wat hij in ons zet? Als we naar de computer kijken, de computer die heeft... Alles daar. En die beamer, die moet het alleen projecteren. Wie is het belangrijkste? Wie heeft alle informatie? Computer. Wat doet die beamer? Alleen projecteren. En zo is het ook met ons. De Heilige Geest heeft zoveel informatie in ons. Zoveel dingen die hij in ons wil gebruiken maar wij heel vaak projecteren het niet wij zetten niet van, van die ene kant naar die andere kant God is, heeft ons geroepen om te projecteren wat Hij in ons heeft gezet Halleluja Hij heeft ons geroepen om te laten zien aan deze wereld dat het wel mogelijk is Hij heeft ons geroepen om ons te brengen naar een dimensie Waar we lopen, net als die twee spionnen. Het is wel mogelijk. Het is wel mogelijk. We we'll zien het niet. Die mensen zijn daar wel sterk. ...en zijn zelfs reuzen daar. Maar het is wel mogelijk. Jezus zei tegen. Ja dus. Zij is gestorven, maar geloof maar. Het is wel mogelijk. Halleluja. En, en soms zeggen mensen van. Kijk, en wat gebeurt als je, als je gelooft, gelooft en het gebeurt toch niet? Nou. Het is toch beter. Om, te, om, om die hele periode te geloven. Dan die hele periode in vrees te leven. toch? Het is beter altijd. Om te geloven dan in angst te leven. Het is beter voor jou. En het is beter voor je relatie met God. Dat je altijd in geloof bent. Ook al gebeurt soms dingen niet. Dit is niet een formule dat... Alles wat je projecteert of wat je denkt, dat gaat gebeuren. Nee, het is een manier van leven. Waar je weet, God is met jou. Hij zet dingen in jou. Je projecteert en je blijft geloven. Als sommige dingen niet gebeuren, maak die tijd. Ik blijf geloven. Ik blijf vertrouwen op God. Zullen we leven in angst, in vrees of in geloof? Wat kan je zien? Waar zie jij je jezelf vandaag? Wat zie jij um, over tien jaar? Hoe zie je God jou gebruiken? Hoe zie je um, deze kerk? Hoe zie je je familie? Hoe zie je um, jouw financiële situatie? Hoe zie je zelf? Kan je projecteren? Kan je het zien? Of niet? Halleluja. Ik wil de, de muzikanten naar voren roepen. Laten we even gaan opstaan vanochtend. We hebben altijd die emotie van angst bij ons. En soms wil die alles overnemen in ons leven. Maar geloof is altijd daar en zegt nee. Ik heb iets anders voor jou. Er is iets anders van God voor jouw leven. God wil je gebruiken. En ik wil uh, vanochtend uh, voor ieder van jullie bidden. Dat God die geloof. En die projectie zal geven in je leven. En dat je visie zal krijgen voor wat Hij allemaal heeft voor je leven. En ik denk dat um, vandaag is een mooi moment om die serie af te sluiten. En ook voor elkaar te bidden. En te zeggen van, ik wil projecteren alles wat God in mij zet. En als ik, als ik begin te projecteren, dan gaat het ook gebeuren. Halleluja. Ik wil net als die, als die beamer zijn. God, zet maar dingen in mij en ik ga het projecteren aan deze wereld. En ik weet dat God ons allemaal wil gebruiken. En hij wil ons de gave geven van zijn geest. En hij wil um, dat wij andere mensen beïnvloeden voor hem. En hij Projecteert alles. Hij zet alles klaar in ons. Wij moeten het alleen projecteren. Wij moeten het alleen kunnen zien. Halleluja. Laten we allemaal naar voren komen. En dan gaan we bidden. Halleluja. Oh Jezus. Halleluja, Jesus. Jezus. Halleluja Jesus. We gaan ook bidden voor geestelijke gaven. Dat God zijn gemeente mag gebruiken met geestelijke gaven. Halleluja Jezus. Halleluja. God heeft verschillende dingen in jou gezet. God heeft plannen in jouw leven. God heeft gaven voor je leven. Zoals we vorige week hebben gesproken. ...en Hij wil je gebruiken... Maar ...we moeten geloven... ...we moeten het kunnen projecteren... ...we moeten het kunnen zien dat Hij het doet... ...we moeten onszelf zien in die situatie... ...we moeten het projectie doen... ...van hoe Hij ons gebruikt... ...halleluja... ...en ook wel van, van, vanochtend bidden... ...dat we een ieder hier aanwezig... ...geestelijke gaven zullen ontvangen... ...dat een ieder hier aanwezig... vol zal zijn met de geest van God... Dat er profeten zullen komen van hier. Dat er eh, woorden van wijsheid. Dat het, het spreken in tongen. Vertalen van tongen. Profecieën. Halleluja. Zijn allemaal mogelijk. Het zijn allemaal in ons. Maar wij moeten het gaan projecteren. Het zijn gaven die God heeft gezet in ons. Maar de vraag is. Zijn we bereid om te projecteren? zijn we bereid om te projecteren die, al die gaven van God in ons leven, Shandar, Rama, Sede, Kanto, Robos. Er zullen mensen komen in deze plaats. Er zullen mensen komen die, die, die, die ons nodig hebben. Maar wij moeten onszelf als helpen, mensen aan het helpen. Mensen aan het leiden voor Jezus. Mensen, praten met mensen over Jezus. Spreken over Hem. Halleluja. We klagen vanochtend genezen in de naam van Jezus. Zie jezelf al genezen vanochtend? Halleluja. In de naam van Jezus, We verklaren herstelling in de families, in de gezinnen. In de naam van Jezus, de de naam. Oh, Jesus grote maakte bent u, heer wij zien de geneesheer de arme zin in de arme zin in de arme zin Wij de arme zin in de arme zin de arme Wij zien God arme Wij zien God arme de arme zin Halleluja, daarom Zo, Dios. Halleluja. Gloria, Dios. Halleluja. Adoramos, Dios. We prijzen uw naam, Heer oh Jezus. Er is een aanwezigheid van God in deze plek vanochtend. Halleluja. Hij wil ons aan een andere dimensie brengen: een dimensie van kunnen zien wat Hij ziet, kunnen zien wat Hij ziet, kunnen projecteren wat Hij wil doen. Halleluja, in ons leven. Oh, Jezus. Halleluja. Vader, u bent goed. U bent krachtig, O oh Heer. God wil ons gebruiken met zijn gaven. God wil zijn geestelijke gaven gebruiken in ons leven. Het, het is niet iets voor het verleden. Het is iets voor vandaag. Halleluja. Hij wil dingen openbaren aan ons. Hij wil ons dingen laten zien. Maar we moeten blijven geloven. En blijven vertrouwen in, in wat Hij wil doen in ons leven. O oh Jezus. O oh Jezus. naimas. Er is kracht in zijn woord. Er is kracht in hem. Halleluja. Halleluja. Glorie aan God. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hij is hier. Hij is groot. Halleluja. Halleluja. Vrees niet. Geloof alleen maar geloof alleen. Hij gaat het doen. Halleluja. En ook kunnen jullie um, ook deze gelegenheid gebruiken om te uitnodigen voor woensdag. Je bent uitgenodigd. We gaan verder met geestelijke gaven. En het heeft veel te maken met geloof wat we vorige week hebben gezien. En ook vandaag. God geeft ons dingen in het geestelijk. Zodat wij in het Um, natuurlijk kunnen projecteren En we gaan kijken hoe het precies werkt Volgende week Dus mis het niet En um, God gaat grote dingen doen Door middel van deze um, Bijbelstudies um, Dus jullie zijn allemaal uitgenodigd En uh, blijf bidden voor elkaar Blijf bidden voor ieder Ik wil ook Tjaviano uh, naar voren roepen Die is jarig geweest uh, deze week Kom. Is er nog iemand jarig geweest? Nee. All right. Hoe oud ben je geworden? Zes. Oh, zes jaar oud. Ah, mooi. Zaviano is, is echt een wonder van God. En um, hij, God gebruikt hem in uh, verschillende manieren. Hij preekt op school. Dus we um, bidden dat hij nog meer zou doen. Dus hoe ouder hij wordt, hoe meer en meer gebruikt hij zal zijn voor God. Amen. Aleluia. Dá Pastor Marcones? Amém. Padre, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, este homem aqui em Tua santa e gloriosa presença. Te rogamos, ó oh Deus, Tu proteção sobre sua vida. Padre, em nome de Cristo Jesus, seja este jovem Jeno de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Para proclamar, Señor. Liberdade a los cautivos. Para proclamar tu nombre, Señor. Como profetas, estamos aquí hoy, Señor. Profetizando en la vida de él. Todo lo, lo que tú tienes, Señor. Para su vida. Y rogamos, Señor. En nombre de Jesús, que le guarde y que le bendiga, Señor, en todo su trayecto de crecimiento hasta la edad adulta. Nosotros, Señor, te rogamos bendiciones infinitas en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nou, dankjewel iedereen die is gekomen vanochtend. De ook degene die um, ons hebben geluisterd via Radio Reno de Dios. Ook uh, via Facebook. God zegen jullie allemaal. Als je iemand mist vanochtend, bel hem straks. Zeg hey, hé, waar ben je gebleven? En bemoedig die persoon. Bid voor die persoon ook. En we gaan voor grotere dingen. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met met ieder van ons. En de volk van God zegt. Amen. Wat zeggen jullie een fijne zondag. Geniet van de zondag. En zien we elkaar weer woensdag. En we blijf bidden voor elkaar. En vergeet niet in te schrijven voor de kamp. Degene die naar de kamp gaan. Amen.